Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Door heel Europa worden coronamaatregelen steeds strenger. In België bijvoorbeeld, daar sluiten de cafés en restaurants voor vier weken. En komt er een avondklok. Tussen middernacht en vijf uur morgens mag er niemand meer over straat, tenzij er nood is. In grote steden gold daar al een mondkapjesplicht. Maar daar houdt niet iedereen zich aan, zien agenten. Ja, ik merk toch wel dat er toch wel nog veel mensen zijn die... Uit vergetenheid, we zullen het waarschijnlijk daarop steken geen mondmasker dragen. Het is wel frappant. Als je geen mondkapje draagt, krijg je een boete van 250 euro. Veel of weinig, dat is vooral een middel om tussen te komen daar waar mensen manifeste regels niet volgen. Ook in Tsjechië gelden strengere regels. Daar gaan scholen dicht. in Engeland en Polen sluiten ook delen van de horeca. In een voorstad van Parijs is de keel van een middelbare schoolleraar doorgesneden. De man werd op straat aangevallen met een mes. De dader is daarna door de politie doodgeschoten. Hij zou volgens getuigen Aloua Akbar hebben geroepen tijdens de aanval. De dader zou een ouder zijn van een leerling aan wie het slachtoffer les gaf. De eigenaar van het café in Den Haag, waar woensdag de coronamaatregelen werden overtreden, kreeg een boete. De kroegbaas bood op social media zijn excuses aan. Hij zei dat hij te laat in de gaten had dat de situatie in zijn café uit de hand liep. Het is nog niet bekend hoeveel hij moet betalen. En onze koning is er even lekker tussenuit, naar Griekenland. Opvallend, want premier Rutte zei dinsdag nog dat we voorzichtig moeten zijn met reizen naar het buitenland. Veel kamerleden zijn niet blij met het uitje. Je hoort verslaggever Ron Freese. De vakantie van de koning is op papier volgens de regels en is ook privé. Toch is er in de politiek onbegrip over, want we zitten allemaal in een gedeeltelijke lockdown. En het kabinet doet er alles aan om iedereen ervan te doordringen hoe ernstig de situatie is. Met daarbij ook de boodschap dat we niet de randjes van de regels moeten opnemen. Zoeken. En de vakantie van de koning doet juist afbreuk aan die boodschap. Officieel overtreden de koning en zijn gezin dus geen regels. Zijn villa staat op de Peloponnesos en daar geldt code geel. Het weer vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen een rustige herfstdag met wat zon en een graadje of 12. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Fijne illegale hout worden. De studio begint op. De kratjes bier veilig opgeborgen. Wanneer het verlang. Twee uur lang zie je het. Neem zeg maar van. DJ de City. Hij ja, is er klaar voor. Hoor. Ja, echt waar. Op jouw CFM Zandvoort zie je Sessions met een uur lang in de mix. DJ die ons in die Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is weer geopend. Waar gerust een dansje. Er moet toch ergens een feestje gemaakt worden. Hebben jullie een lekker feestje thuis? Of zit je misschien in de auto? See it Sessions! Live met de one and only DJ Dion Sydney. In geen club te vinden, maar wij we gewoon hier. Ons eigen See It Sessions Festival kunnen we wel zeggen. Tot aan 11 uur. Het hartstikke de klok van 10. DJ JK in de mix. Maar nu eerst nog. DK, yo Sydney, op jou CVM Southport, stay tuned. What's expected? Thank you Oh We'll 10 uur. Oh, kijk of we nog wat de eten in kunnen stampen. Samen met DJJK, een uur lang. See It Sessions Part 2. En we hebben de zin aan hoor. Oh, lekker hoor. Jouw vrijdagavond. Neem een drankje. Ik hoop niet dat je nog een paar de bier buiten hebt staan, want dat mag niet meer. Hè? Wij bouwen het feestje. In 2 uur. Tot in meteen deur. Het uur! van zover Het ritme van En via de kabel op, op 106.9. Straks meer... de op 106.9 straks meer.